Ik zal inshallah in het kort vertellen waar de preek vandaag over ging. Nadat wij hebben gesproken over het feit dat de dood zit aan te komen. En nadat wij hebben gesproken over het feit dat iedereen de doodstrijd zal ondergaan. Heb ik vandaag gesproken over de eerste fase van het hier namens. En dat is namelijk het graf. En ieder zal plaats moeten nemen in het graf. En ik heb aan het begin de woorden van Uthman radiallahu anhu aangehaald. Toen hij op een dag bij een graf is gaan staan, begon hij te huilen. En toen hij werd gevraagd om de reden waarom hij aan het huilen was, toen zei hij radiallahu anhu, ik heb de profeet horen zeggen dat het graf als de eerste fase geldt van het hiernaam. Is. Degene die er goed doorheen komt, hem zal daarna niks overkomen. Of hij zal het daarna makkelijker krijgen. En degene die er niet goed doorheen komt, die zal het daarna alleen maar lastiger krijgen. Dat waren de woorden van Uthman radiyallahu anhu. En daarom wil ik tegen ieder zeggen, mijn advies was natuurlijk gericht aan ieder van ons allemaal. Hij die vergeten is dat er een dag zit aan te komen waarop hij zijn laatste adem zal uitblazen. Tegen diegene wil ik zeggen, pas op, kijk uit. En ik heb het voornamelijk over de mensen die zich wat betreft hun eigen geneugten, hun eigen blinde driften, zich hebben laten gaan. En ze kennen geen grenzen. En ze houden geen rekening met de voorschriften van hun Heer. Die mensen moeten oppassen. De vorige keer hebben we ook aangegeven dat het uitspreken van la ilaha illallah aan het einde van iemands leven alleen zal gebeuren als de persoon ...ook naar de richtlijn van la ilaha illallah heeft geleefd. Beste mensen, we moeten er altijd voor zorgen... ...dat wij onszelf de dood ter herinnering brengen. Zo waren onze vrome voorgangers. Zo was onze profeet. En hij zei ook tegen ons. Hij zei, van jullie moeten de graven bezoeken van tijd tot tijd. Hoe vaak gebeurt het dat jij een bezoek brengt aan de graven? Als jij voelt dat je in achterloosheid verkeert... Dat jij geen achting, geen respect meer hebt voor de regels van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan is het de hoogste tijd geworden om een bezoek te brengen aan de graven. Ga daar staan. En kijk naar zo'n graf. Kijk naar zo'n gat in de grond. Dat is alles wat je meekrijgt. En daarom heb ik het verhaal van al Nugutheem aangehaald. Deze man, moet je voorstellen, wat heeft hij gedaan? Om zichzelf natuurlijk attent te houden op deze zaak. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft een graf. In zijn huis gegraven. In de woonkamer. Daar waar de mensen vaak hun interieur, meubels, tafels, tv's, video's, dvd's plaatsen. Deze man heeft daar een gat gegraven. En telkens als hij opmerkte dat hij in achterloosheid begint te vervallen. Wat deed hij? Dan ging hij naar beneden, dus het graf in. En dan ging hij daar slapen, liggen. En hij riep. Keihard, hij riep, Rabbir Jeroen, o oh mijn heer, laat mij terugkeren, alsof hij echt dood is. Laat mij terugkeren, en dan zal ik goede daden verrichten. En dan, hij gaf weer antwoord op zichzelf, en zei, ja Rabbeer, o oh, Rabbeer, je bent terug. Verricht dan goede daden. En zo hield hij zichzelf wakker, wat dat betreft. Zo hield hij zichzelf natuurlijk in de gaten. Dat hij niet in achterloosheid zal vervallen zo diep in achterloosheid zal vervallen, dat hij geen achting en geen eerbied meer heeft voor Allah, voor de profeet en voor de voorschriften van Allah, subhanahu wa taala. Ook heb ik gezegd dat het graf, beste mensen, gekenmerkt wordt door een greep. Het zal je grijpen. Het zal je grijpen, zoals in de overlevering staat. Op het moment dat iemand daarin wordt geplaatst, dan begint het graf te vernauwen. De graf wordt nauwer. En de persoon, die wordt weliswaar in elkaar gedrukt. En niemand ontkomt aan deze zaak. De profeet zei in overlevering. Het graf wordt gekenmerkt. Door een bepaalde greepzijde. En als er iemand. Gevrijwaard zal worden. Van deze greep. Dan was het wel Sa'd ibn Mu'ad. Deze man toen hij kwam te overlijden. Moet je je voorstellen. De troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Van boven zeven hemelen, Moet je voorstellen. Die begon te schudden. Vanwege zijn dood. Sa'd ibn Mu'ad. Een grote metgezak. Maar zelfs hij. Ontkwam niet aan de greep van het graf. Zelfs hij, subhanallah. Dus als Sa'd ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, niet hieraan ontkomt. Dan is er niemand die hieraan ontkomt, beste mensen. Niemand. Dus bereid je voor op deze greep van het graf. Hij zou je omhelzen. En dat bedoel ik niet liefdevol. Maar hij zou je proberen in elkaar te drukken. De kafir, Sa'd ibn Mu'ad, werd weliswaar in elkaar gedrukt. En daarna niet het graf weer los. Maar de kafir, die wordt zodanig in elkaar gedrukt. Dat alles in elkaar overgaat. En we weten allemaal beste mensen. Dat er geen persoon bestaat of hij zal ondervraagd worden in het graf. Hij zal ondervraagd worden in het graf. En er zal tegen hem gezegd worden van wie is deze man. Daarmee verwijzen we naar de profeet Mohammed. Sallallahu alayhi wa De profeet zegt in overleving als een dode plaats heeft genomen in het graf. En zijn familie, zijn vrienden vertrekken. Hem achterlatend. Want zo gaan het beste mensen. Uiteindelijk lig je alleen daar. Al je vrienden. Die komen weliswaar jouw laatste eer bewijzen. Maar daarna vertrekken ze weer. In een overlevering staat zelfs vermeld Dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Hij hoort zelfs hun voetstappen als ze weglopen. Hoort hij. En dan zit hij daar alleen. Maar op dat moment komen twee engelen. Twee engelen. Die hem in een zithouding brengen. In een zitpositie brengen. En dan wordt hij gevraagd. Wat heb je te zeggen over deze man? Als het iemand is die gelovig is, als het iemand betreft die gelovig is, die zegt onmiddellijk, ik getuig dat hij de tienaar is van Allah en zijn boodschapper. Dat zegt hij onmiddellijk. Op dat moment wordt het tegen hem gezegd, kijk naar jouw plek in de hel. Maar die wordt nu vervangen door een plek in het paradijs. Dan wordt hij in staat gesteld om naar zijn plek in het paradijs te kijken. Wat natuurlijk hem vreugde en blijdschap opbrengt. Maar Elkaver, de ongelovig als die wordt gevraagd. Niet deze man. Hij zegt onmiddellijk, ik weet het niet. Ik, weet, ik heb de mensen wat horen zeggen en ik heb het ook gezegd. En dat is het probleem van vele mensen. Een aantal mensen die kunnen alleen maar imiteren. Een aantal mensen die kunnen zelf niet nadenken. Een aantal mensen die willen geen moeite ondernemen om de waarheid te achterhalen. Als hij de mensen iets hoort zeggen, dan zegt hij het ook. En hetzelfde geldt voor deze persoon. Ik heb de mensen wat horen zeggen. Maar is dat de juiste antwoord? De engelen zeggen tegen hem. En je zal het ook nooit weten. En vervolgens wordt hij geslagen, zoals de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zijn overleefde, met een hamer. Tussen zijn oren, dus op zijn hoofd, wordt hij geslagen met een hamer. Een hamer, een andere overlevering, staat er als een berg daarmee wordt geslagen, dan verpulvert hij onmiddellijk, blijft er niks van af. Hij wordt ermee geslagen. En hij schreeuwt het uit, keihard, onvoorstelbaar. Iedereen op aarde kan het horen, behalve de insul behalve de mensen en de jin. Die kunnen het niet horen. In andere overleveringen liet de profeet ook weten waarom. Want zouden wij dat horen, de verschrikkingen die daar plaatsvinden, de geluiden die daaruit voortkomen, dan zouden wij in de toekomst weigeren om iemand van onze familie, om iemand van onze vrienden, nog langer te begraven. Doen we niet. Toen zei een van de metgezellen: Ja, Rasulallah. Zelfs al betreft het een moedmin, een gelovige, als er zo'n engel voor je staat, met zo'n hamer, en die staat op het punt om jou in elkaar te slaan, en ieder van ons zal bang worden. Iedereen zou bang worden. Toen zei de profeet, hij las het volgende vers, Allah subhanahu wa ta'ala verstevigt de gelovigen met de stevige uitspraak, namelijk la ilaha illallah, in het wereldse leven en in het hier Op dat moment wordt hij verstevigd. En dan kent hij geen vrees, geen angst. En dan zegt hij, Mohammed, dat is Mohammed, de dienaar van Allah en zijn boodschap. El kaver weet daar geen antwoord op te geven. Dus beste mensen, bereid je voor op deze grote dag. Een verschrikkelijke dag. Je zult alleen daar zijn. Niemand om je heen. Niemand om je te helpen. Dus bereid je voor op deze grote dag. Ik wil zeggen tegen degenen die geld lopen op te potten. Degenen die alleen maar bezig zijn met het wereldse. Die alleen maar bezig zijn met handeldrijven. Die alleen maar bezig zijn met andere zaken. Behalve geloofszaken, Tegen diegenen wil ik zeggen, kijk uit. Want de profeet die zegt tegen ons, we mogen de dood niet vergeten. We mogen het graf niet vergeten. Van tijd tot tijd breng een bezoek aan de graven. En kijk naar die mensen die daar liggen. Wat hebben zij meegenomen? Niks. Helemaal niks. Ze liggen daar. Ze zijn daar tot stof verwoorden zoals jullie weten. Er is niks meer van over. En trek een lering uit. En zorg ervoor dat jij je leven verbetert. En dat jij in een graf terechtkomt die daarna paradijselijk wordt gedecoreerd.